Nathalie, een hoofdspelserie van Gerven Rips. Regie Regie, Adleupen. Hoe was u niet gedaan? Ja, ja, help mij maar even, Tilly. Ik geloof dat het vuil weer onder het verband uitkomt. Het is me toch wat met u de laatste paar dagen. U dat op zondag. ja. We zullen dus gauw wat aan doen, hè? Oh. Oh, nee. Daar moet eerst de hoofdzuster even naar kijken. Dan mag oh. ik zomaar niet uit mezelf aankomen? Oh. Ze was aan de oude en naar de kerkdienst. Oh. Maar ze zal nu wel zo terugkomen. De dienst is afgelopen. Ik ga het inkijken. kijken. Nou. Dan moet ik de hoofdzuster wachten. Nog een beetje geduld, Nathalie. Die hiernaast zal ook naar de kerkdienst zijn. Lig je alleen. Ik heb niet eens gemerkt dat die is weggegaan. Ah. Gaat een stuk beter met haar. Ach nee. Veel pijn heb ik niet meer. Dat vuil, altijd maar weer dat vuil uit die wond. Nee. nee. Ik geloof niet ja, dat ze daar niks aan kunnen doen, blijkbaar. Nee. nee dat vuil, dat zint me eigenlijk niet. Dat zint me helemaal niet. Nathalie, dat is niet goed. Dat er alsmaar weer vuil uit komt, dat is niet goed. Uh, je blijft maar liggen, je wordt maar slapper en slapper. Dat is niet goed. Zo komt er nooit een beetje schot in. Zo komt er helemaal geen vooruitgang meer in. Nou. Maar goed, dat de hoofdzuster weer komt kijken. Die heeft daar meer verstand van, dan zo'n meisje. Die is toch nog een leerlinge. Nou, dat die hoofdzuster nou weer dienst heeft op zondag. voor weekend ook al. Nou. Die zal hebben geruild. Gaat volgende week misschien met vakantie. Waar zou ze heen gaan? Naar Mallorca, misschien. Nou, waarom niet? Die verdienen tegenwoordig toch heel wat beter dan vroeger. En die hebben een vak, die doen zwaar werk. Nou, die gun ik dat. Ga maar zoveel naar Mallorca. Met een vliegtuig. Ja. Als ik vroeger naar Brazilië ging, wie reisde dat toen? Dat waren geen gewone mensen. Of personeel, zoals ik. Kindermeisjes. Maar wie anders? En nu? Die van hiernaast zal misschien volgende week al naar huis gaan. Die is na mij gekomen en gaat voor mij weg. Die is een maand na mij gekomen. Misschien ga ik dan een maand na haar weg. Nee. Eerder kan het vast niet, ben ik bang. Wat hoor ik, mevrouw Moeten we het verband maar weer eens vernieuwen? Ja, ik, ik ben bang van wel, zuster. Nou, laten we eens even kijken. Ja. Nee. Zo. Ja. Nee. Ja. En dan zullen we er meteen maar eens wat nieuwe zalf op doen. Uh. Uh. Zo. Uh. Ah. oh. oh. Ah, rustig maar, hè. Uh. Oh. Zo. Zo. Uh. We zullen eerst eens wat schoonmaken. Hm? Dan kunt u er tenminste weer knap bij liggen als er straks bezoek komt. Of komt er geen bezoek voor u vandaag? Ja, ja, ja. Mijn zoon of mijn schoondochter. Oh, en vandaag komt mijn kleindochter ook mee, denk ik. Dat is leuk. Heeft u naar de kerkdienst geluisterd vanmorgen? Nee. Ja, ja, wel nu en dan. Maar het was mij te vermoeiend. Ik kan dat niet altijd bijhouden. Ging u toen u thuis was, vaak naar de kerk? Oh, ja, vroeger, ja, ja. Nou, met de laatste jaren ben ik nog maar een paar keer geweest. Ach, je wordt ouder. En sommige mensen vallen soms ook zo tegen. Ik weet niet wat dat is. Ik, ik heb er zo weinig aan. Hè. Vroeger, toen ging je alleen nog om met mensen die ook van de kerk waren, maar nu woont alles door elkaar. Mm -hmm. Nou ja. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar het is nu eenmaal zo. Ik kan me er niet goed toe zetten. Maar ik vind de diensten voor de zieken soms ook werkelijk veel te lang. Mensen die slap zijn, weinig kunnen verdragen... Oh, wat ging je vroeger om met wij... mensen die niet bij de kerk waren? Dat hoorde niet. En met wie in de buurt ben ik nu het beste? Met een buurvrouw die ik voor ik ziek was bijna niet kende. Niet van de kerk. Die zorgt voor mijn plantjes. Die heeft de sleutel en die komt in mijn huis. Vroeger groette je zo weer niet eens. Het hoorde niet. Ja. Wat dat betreft, als ik daar aan terugdenk, oh. als ik dat zou moeten overdoen. Ja, dan de, wordt het voor de anderen weer te kort. Het is moeilijk om het iedereen naar de zin te maken. Oh, maar dat ziet er weer keurig uit, Ach, Zuster Tilly, als u dat nou eens even voor me afmaakt en ervoor zorgt dat mevrouw Rosje weer helemaal knap bij komt te liggen, ja, goed. Dan ga ik nog even naar Zaal kijken. Hoe is het verder? Och. Pijn? mevrouw Roche? Hoe is het met de pijn? Het zeurt, het is niet erg, het is niet weg. Misschien kan zuster Tilly iets voor u te drinken maken. Ja? Koffie zou ik u niet raden. Maar thee of fruit? Ja, fruit weet ik wel. En als u er dan weer lekker bij ligt, vanmiddag bezoek. Misschien zeurt de pijn dan niet meer zo. Nou. En vanavond dan krijg je in elk geval nog wat voor het slapen gaan. Oh, heerlijk is dat. Nou, Tilly, wat doe je me nu? Doe oh, is niet goed. Je gooit die alcohol zomaar in mijn broek. Dat is goed, dat is voor de... oh, Ik heb je zo vaak om een slokje gevraagd, maar niks hoor, nooit. En nu krijg ik er eindelijk in, en nu gooi je me de bal zomaar in de broek. Oh, ik oh. heb er ook nooit genoeg van. Hè? <laughs> ja, je zult wel een slokje dus, ja. Ik dacht al, ik dacht voor de week al. Wat is hier op de kamer, de alcohol toch altijd gauw op? Oh. Ja, maar nou. eerlijk gezegd dacht ik dat mevrouw hier naast nou. Maar soms vond ik... Wat kletst mevrouw Ros nou toch voor iets raar? Nou, nee, Tilly, dat denk je nee. toch niet van mij? Nu nee, die van hiernaast ook niet. Nee, nee, nee, Tilly. Nee? Als ik zo door uw gezicht ben. U voelt nattigheid. U voelt nattigheid. Ja, natuurlijk voel ik nattigheid, maar niet waar ik de nattigheid zou willen voelen. Jij bent ben me er, er toch nog... ook. Oh, vrolijke boel is het hier. Oh, u komt van de ouderdienst en hè? Volgehouden? Nou. Ik kan wel moe, maar ik dacht bij mezelf: hou vol, als ik volhoud, mag ik misschien volgende week al naar huis. Ja, dat een knapje. Veel zijn zijn vlugger hoor. Ja, vaak wel. Als je eenmaal echt gaat ophouden. Ja, dat is bestimmt zo. Als je hier te lang ligt en word je zo slap, dan kun je niet eens meer naar huis. Met mij duurt het ook veel en veel te lang, werkelijk veel en veel te lang zo. Het schiet me niet op, daar zit helemaal geen schot meer in, geloof ik. Het duurt werkelijk veel en veel te lang zo. Ik moet beter eten, ik, ik moet biefstuk hebben, kachtvoer. Nou, maar ik hoor het al, u heeft alweer heel wat meer praatjes. Het zal met u wel niet lang meer duren hier, u Het zal met u, met u wel niet lang meer duren hier, wat zeg ik nou weer, verschrikkelijk. Mevrouw ze weet het niet. Wat zal ze nou misschien denken als ze het heeft gehoord? Nou, misschien niet. Misschien denkt ze nou wel. Ik, ik moet nogal wat anders zeggen. Heeft u geluisterd? Mm -hmm. Je kunt de dienst in de aula hier op de bedradio horen. Nee, nee. Ik ben naar de bioscoop geweest. Hè? Maar de bioscoop Ja. is hier dan... Waar naar de bioscoop? Nou, gewoon hier, in bed. Ik heb mijn ogen maar weer dicht gedaan en mezelf een film voorgedraaid. Oh, kan ik goed hoor. Doe ik zo vaak. Oh. Nou. Mooi is dat. Neem gewoon in de maag. Mooi is dat. Nou, nee. Nee. lijkt me niks. je ook maar in je eentje. Zo'n dienst is leuker. Oh, ja. Wat ik helemaal niet wist. Er ligt hier ook een mevrouw bij me uit de straat vandaag. Oh, ach. Ik ken haar niet zo goed. Maar ik zag haar in de dienst. Als ik nou van de week mag rondlopen, ga ik haar op Ja, dat moet u doen. Maar moet u wel even aan de hoofdstuk vragen. Nou, ik krijg van de week ook mijn buurvrouw bezoek. Die is hier niet vaak geweest. Twee keer nog maar in al die tijd dat ik hier lig. Fijne vrouw. Verzorgt mijn plantjes. Mm -hmm. Maar ik ken haar ook eigenlijk niet voor ik hier kwam. Maar een fijne vrouw is dat, ja. Zo kom je dan niet veel tegen, nee. nee. ze praat niet veel. Ze heeft eigenlijk nooit wat bijzonders te vertellen, maar toch. Als ze weg is... Ja, wat is dat? Ik voel me veel meer op mijn gemak als zij is geweest. Waarom dat in zit? Dat moet wel in de natuur van de mensen zitten. Zo. Ogen die... Ik zal eens kijken of ik ook een film kan ontdekken. ik kan er niet tegen. Waarom kunnen ze nou niet gewoon aardig tegen elkaar zijn? Kanker, gaat dood, weet het niet. Maar ik weet het ook niet natuurlijk. Ze weten het geen voorbij, anders zouden ze misschien wel heel anders zijn. Of toch niet? niet voor ik. Ja, nou weglopen zeker. Zulke patiënten zijn uit hun doen. Dat begrijp je toch wel? Dat kun je toch wel begrijpen? Of niet? Ze zijn zwak. Ze hebben pijn. Daardoor alleen al kunnen ze weinig verdragen. Ze voelen zich soms vreselijk bedreigd. Ze zijn doodsbang nu en dan. Moet ik dat iemand uit de verpleging nog vertellen... Dat weet iedereen. En angstige mensen zijn prikkelbaar... en daardoor soms erg lelijk tegen elkaar. En wat doe jij? Jij gooit alleen maar olie op het vuur. De een vertroetelt je te veel... en de ander geeft je te weinig aandacht. En dan die opmerkingen. Je moet je werkelijk eens een keer gaan afvragen... waarom je hier eigenlijk bent. Wat denk je dat de bedoeling van de verpleging is? Patiënten tegen elkaar in het harnas jagen... Nee, logisch, mevrouw, logisch. Ik kan het niet, ik hou dit niet vol. Ach, stel maar Je kan niks, jij. Alles gaat verkeerd, overal. Ik kan niet eens alleen op een kamer zitten. En als ik er alleen kan zitten, dan kan ik hem weer niet tegen. Maar toch ik op de maan zat, maar ik hier mocht blijven zitten de hele dag. Ja, dat moet in de natuur van de mensen zitten. Dat heeft er niks mee te maken of je nou bij ene kerk behoort of bij de andere, of bij geen. Nee, zij is niet bij een kerk. Dat hebben we er nooit over gepraat en toch weet ik het. Ah. Vroeger dacht je, mensen van de kerk, dat waren goede mensen. En mensen die niet van de kerk waren, nou die deugden eigenlijk niet. Alleen bij hele hoge uitzonderingen. Dat dacht je. Ach, kwatsch. Dat dacht je niet. Je wist wel beter. Eigenlijk wist je altijd wel beter. Maar het hoorde zo. Je praatte zo, zo hoorde het. Nou, en dan denk je ook maar zo. Ja, een mens is maar een mens. Je doet zoals je denkt dat het hoort. Oh. Ach, die betrekkingen. Ik kreeg er toch zo genoeg van. Ik kwam maar één ding. Dat ik daar maar uitkwam. Oh. Eerst die oude schalen maar weer. Toen ik uit Brazilië terugkwam. Die was nog eigenwijzer en nog knikkiger geworden. Dan hij al was voor zijn dochter met die neger Chinees naar Brazilië ging. Die had al zoveel meisjes versleten ondertussen. Oh, daar kon ik meteen weer terecht. Postzegels van twee cent die niet waren afgestempeld, moest ik meteen losweken van hem. En hoeveel had hij op de bank? Twee miljoen wel misschien? Krentenkakker. Ja, ja, zelfs toen er een kaart van een van zijn kleinkinderen uit Domburg kwam, van vakantie, moest ik een soda water leggen van hem. Ik zeg nog tegen hem, heb u zich wel afgevraagd wat die soda hiervoor moet kosten? Je mocht geen cent omdraaien, of je moest eerst naar boven, naar meneer zijn kamer, vragen of het mocht. Ja... Als de eierboer kwam. En ze waren een cent duurder die week de eier. Nou, dan geneerde ik me ervoor dat ik het eerst moest vragen. Maar geen denken aan, hè, Dat die oude dat aan mij overliet. En die eierboer, die wachtte al die tijd ook nog heel geduldig. Om tien cent. Tien cent, zeven eieren voor meneer. Twee voor mevrouw en één voor mij. Nou, daar ben ik zo gauw om weggegaan. oh ja. En dan bij de funkes. Ook zo wat. Dan moest je altijd twee, drie maanden op je geld wachten. Volgende week, Fräulein. Volgende week kom ik weer op de bank. Nee, Nee, ik wacht niet langer. Ik kan niet langer wachten. Ik wil mijn geld nu. Ja, maar Fräulein, dat kan toch wel even wachten? Ik kan mijn geld toch niet op elk moment van de bank halen? Dat kost mij toch rente? Dat kost mij toch ook rente? Ik wil mijn geld nu. U hebt mijn geld nu al drie maanden daar bij u op die bank staan. Dat kostte te mij rente. Kijk je me zo dom aan? Ja. Dacht u dat die bank geen rente aan dienstboden betaalt? Kijk je me weer zo dom aan? Nou ja, die deed maar wie dom was. Haalde niet bij iedereen uit. Daarom zijn alle meisjes daar steeds na een half jaar weggegaan. Pacht hem renten op. Echte joden streken van hem. Oh, ja, ja, ja, ik weet wel, dat, dat mag ik niet zeggen. Krijg ik weer opmerkingen van mijn zoon. Oh. Ach, Ach ja. Mijn trouwdag. Nou, dat wordt voor een vrouw toch eigenlijk de mooiste dag in haar leven te zijn. Dat heb ik zo vaak gezegd. Dat is toch de dag die een meisje, een vrouw maar eenmaal meemaakt. Dat moet toch ook de mooiste dag in haar hele leven zijn. Nou, en wat zei hij? Ach, je overdrijft. Hou dan maar op, je zeurt. <laughs> ik overdreef. Ik zeurde. Nou, je was blij. Je dacht, nu ga ik mijn gelukkig leven beginnen. Nu ben ik getrouwd, baas in eigen huis. Niet meer in betrekking. Je wilde toch niet je hele leven, mijn, in betrekking blijven bij andere mensen. Je dacht toch, als ik getrouwd ben, sta ik op eigen benen. Ben ik accepteerd? Kan ik doen wat ik wil? Oh, geen denken aan. Mijn trouwdag. Toen begon het al. Ik dacht... Nathalie, dit wordt de mooiste dag van je leven. Geen denken aan. overdrijft. Houd drijft. Hallo. Mijn trouwdag is volkomen. Verpest. Mijn familie kon niet komen. Zijn familie wilde niet komen. Daar begon het al mee. Hmm. Alleen zij kwam. Nou, van je schoonzuster moet je het maar hebben. Zij is het geweest die je toen heeft verpest. Oh, hoe als ik dan nog aan denk. Zij moesten haar van de trein halen, natuurlijk, natuurlijk. Dat ik veel jonger nog in mijn dode eentje van Hamburg naar Kopenhagen reisde, en van Kopenhagen naar Amsterdam, en dan naar Lissabon en naar Rio de Janeiro, en hoe vaak nog naar Hamburg, dat vonden ze allemaal niks. Maar die, die kon natuurlijk niet eens alleen van het station naar het stadhuis komen, vijf minuten lopen, maar wel altijd op mij neerkijken. en dan kwam ze natuurlijk nog te laat ook. Twee uur hebben we op te moeten wachten zo begon mijn trouwdag, twee uur met mijn sluier en mijn boeket, en toen kwam ze nog zo laat dat we moesten hollen om nog op tijd op het stadhuis te zijn. Hollen, hollen over de oude Zijds Voorburgwal, nou mooie buurt, en ik met mijn sluier en mijn boeket, oh. Oh nee, oh, nee. nooit van mijn leven zo goed lopen. niet oh. oh. alvast, anders oh. gaan de bloemen de sluier nog in de oh. Oh, ik vind niet jullie zullen aansvallen met de ja, maar, En zij mag lachen. En ik maar hollen. Maar je moet niet denken dat ze nog wat voor, me, voor je meebrengt. Zelf geen zak koekjes. Niks. Helemaal niks. En toen ik daar wat van zei. Stil. Zeg niks. We hebben de trein toch ook moeten betalen? De trein moeten betalen. Hadden wij die soms uit onze zak moeten betalen. Vier gulden vijftig. Vier gulden vijftig. Nee. Nee, dan kon er geen zak koekjes meer vanaf. Maar toen er een uitzet moest worden gekocht, hè, Toen vond hij het wel heel gewoon dat mijn spaargeld Ja, al mijn spaargeld werd opgemaakt Vijfhonderd gulden. Dat had ik in die jaren in mijn betrekkingen toch maar opzij weten te leggen En hij, hij verdiende meer dan ik Maar hij gaf alles thuis af, hij kon niets betalen Ik alles Daar zei hij niks van, nooit En dan zeggen, ze hebben de trein nog ook zelf moeten betalen Goh. en ik maar hollen en zij maar lachen. Ze hadden de trein toch ook zelf moeten betalen. Stil, niks zeggen. Ach, Stil, niks zeggen. Nee, hollen. En ze me laten lachen. Oh, mijn trouwjapon was door het gehol nog zo onder de modder gekomen. Oh. En in de kerk. Oei. Oh, ik was zo woedend van alles. Ik heb niet eens kunnen luisteren. Ik weet niet eens wat er allemaal gebeurd is. Ah, je houdt je goed. En je zegt toch ja. En je laat niemand wat merken. Maar niet meer aan denken. Ach, je overdrijft. En smiddags. Een huis vol visite. Allemaal collega's van hem. Nou, dat vond zij mooi. Al die collega's van haar boer. Allemaal ambtenaan. Ja, dan kon ze wel netjes praten. Als ik erbij was, niet. Maar als er anderen erbij waren, dan ja. Zo klein is het toch niet. Ik kom vaak op het kasteel. De vrouwde komt ook al bij ons. We zijn met elkaar bevriend al heel lang. We hebben ook een hele goede school schoolbedrag gehoord. Uh, ik heb alleen maar heen en weer gelopen. Ik heb zelf voor de koffie moeten zorgen, ik heb zelf alle broodjes klaar moeten maken, ik heb middags de thee moeten zetten, ik heb zelf gebakjes moeten bijhalen toen er niet genoeg waren. Dat was mijn trouwdag. Geen poot stak ze voor me uit. Ik kon madame haar thee nog inschenken. Dankjewel, zei ze dan. Ze zetten niet eens de vuile kopjes en de gebakschoteltjes voor me in elkaar. Ik was maar zo'n Duitse dienstbode. Haar broer had wel wat beters kunnen krijgen. Dat zei ze achter mijn rug om. Misschien heeft ze het die middag ook wel gezegd. Tegen die collega's en hun vrouwen. Nou. Maar niet meer aan het denken. Die keizer en dood. Oh nee, daar moet ik niks van hebben. Hoor. Ik ben maar blij dat we hier in ons landje tenminste een vrouw op de troon hebben. Die Nederlandse bloedraden bevloeitje. Oh, die prins Hendrik, die, die hangt er maar een hoekje ja. bij, hè. Maar dat is ook zo'n Duitser. Nee, ik moet van iets. Het ja, krijg je op je trouwdag te horen. Duitse expres. Zo dat ik het moest horen. En wat zei meneer de bruidegom? Niks. Lachte maar zo'n beetje. In plaats dat hij dan zei... Kom, help jij je schoonzuster eens even wat? Die staat op de trouwdag maar in de keuken. Nee. Later. Later ging hij nou nog wat waar iedereen bij zat vertellen... dat ik bij kleren koper had gediend... Of die bekend was. Die rooie. Nou, toen keken ze natuurlijk meteen allemaal op mij neer. En dat was mijn trouwdag. En dan moet je nog lachen en vrolijk zijn. Nou, je had ze moeten horen toen ze eenmaal wisten dat ik bij klerenkoper in betrekking was geweest. Bij een rooie. Hoe haal je het in je hoofd, vraag ik hem s'avonds nog. Hoe haal je het in je hoofd zo wat te zeggen. Och, doodmoe was ik doodmoe die avond. De mooiste dag in je leven zou dat moeten zijn. Ach, hij begreep mij geloof ik niet eens. Wat daar nou tegen was dat hij klerenkoper had genoemd. En dan zegt je zoon dat je antisemiet bent. Je had die anderen eens moeten horen. Ach, ik moest altijd veel meer op mijn woorden passen. Ja, dat komt omdat ze toch altijd een Duitse in je blijven zien. Nou, nou, no. nee, nee, een gemakkelijke tijd hebben wij niet gehad, met de crisis toen. In Duitsland was het nog veel slimmer, maar hier was het ook niet veel. 29 gulden was je rijksambtenaar naar voor? 29 gulden in de week. En wat werd er goedkoper? Maar in Duitsland was het veel slimmer. Vader werkloos, Erich werkloos, Fritz, Fritz kon naar Amerika, ja, naar Venezuela, na die kon tenminste nog werk vinden, in de olie. Voor de deur. Die gestapolei waren net te laat gekomen thuis. Moeder zei dat ze geen idee had waar die kon zijn. Oh, die boemelt zo vaak maar wat rond zonder mij dat te zeggen. <laughs> nee, dat geloofde die niet. Zo'n nette familie, zeiden ze. Ja, moest ze mee naar het bureau. <laughs> ja. Hm. En ze zijn nog een paar maal geweest. Oh, als ze hem te pakken hadden gekregen. Erich was de enige die goed wegkwam. De anderen uit die groep hebben al het duchthuis gekregen. Concentratiekamp. In 33 en 34 al. Ja, daar waren er die twaalf jaar hebben moeten zitten... tot het einde van de oorlog. Erich had zich door van alles heen moeten sluipen. Hij deed er bijna een week over... voor hij bij ons in Holland was aanbeland. Oh, helemaal onverwacht stond hij daar... Wij wisten van niks. Gisteravond kwam klein Erna hier plotseling bij ons aan. maar nou, dat schreef ik moeder. Nou, die was blij. Maar die man van de postcensuur, dat kan toch geen Hamburger geweest zijn. Dat die dat niet snapte, dat daar wat anders achter moest steken. Die heeft het zo doorgelaten. Nou, moeder schreef meteen terug dat ik wel blij zou zijn dat ik eindelijk maar eens op klein Erna mocht passen. <lacht> ja, dat vond Erich helemaal niet zo leuk. Nou, ik was blij dat ik maar weer wat voor hun thuis kon doen. Ik wist toch hoe slim het daar was. Ik had het al een paar maanden met eigen ogen gezien. Ja. Nou. Er kwam een hoop zorg in huis met Erich. Elf jaar lang hebben we hem wat moeten toestoppen. De eerste jaren kreeg geen cent, niks. En wij konden de bankbiljetten toch ook niet van de boom schudden. Niet eens van de bank halen, we hadden niets. Maar hij bracht toch ook een hoop vrolijkheid in huis. We hebben heel wat gelacht. <laughs> ja... Jozef Schmid, ah, die deed hij zo graag na. Ach, als het mooi weer was, of als het juist geen mooi weer was en hij maar wat thuis moest zitten. Geen werk, geen geld en dan toch een beetje de stimmung erin brengen. Ach, ja. Ja, later hebben wij een platte met die lieder naar Frits gestuurd. Ja, die zat toen in Maracaibo. Van Minna hebben wij nog helemaal niks gehoord. Minna, na Dat is een mooie zuster voor jou geweest. Ik weet nog dat wij. Op de rijn Ja, op de rijn Ja, trappen. Jij lag in de kinderwagen. Jij was nog zo klein, daar weet je niet van. Moeder had gezegd dat Minna op jou moet passen. Maar die ging liever spelen. Nu maar... ja, ja. ze naar de kinderwagen losgelaten. Express, zet jij ja. er alle trappen af. Oh, en halverwege tuur je om. Lach je daarop te spelen. te Ja, ach, jij was toch, nog toch zo. Zo klein, daar weet je niks van. Mina was altijd zo. Nee? Ja, oh, dat was boos. Van toen ik nog meer dan niet te wandelen met jou. Ik moest het doen. Maar ik had er ook wel eens geen zin mee. Maar dat heb ik toch nooit gedaan? Jou alleen laten staan, al nee. de trappen en oh, nee. ja. Ja. ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Geloof het. Ik was die wild voor hem. Dat zong hij. Maar dat ik er al een kind bij had, dat wist hij niet eens. Zoveel so aandacht had hij voor mij voor dat hij bij ons in de kost was. Hm. Hm. Hm. in elk geval, hoe beroerd ze het soms ook hadden, mijn familie. Ze probeerden toch al tenminste nog een beetje stimmung erin te houden. Zo waren ze toch alle. Maar die daar in dat dorp, mijn aguten, zuinigheid, kenterigheid, niks anders. Hartelijkheid. oh maar had ik toch geen enkele familie hier. Maar hartelijkheid, een beetje warmte, oh, geen denken aan. Dacht je dat ik mijn schoonmoeder of mijn schoonvader ook maar één keer op bezoek heb gehad? Dacht je dat ik ze ook maar één keer onze woning in kreeg? Oh. Ja, mijn schoonzuster één keer, mijn zwager één keer. En nog alleen maar om er later aanmerking op te kunnen maken. Hij had wat beters kunnen krijgen. Duitse dienstbode, Phew! Maar ik kon wel elke keer naar hun toe. Hè? 25 jaar lang zijn we nooit, maar dan ook nooit, ergens anders heen geweest. 25 jaar. Altijd en altijd maar weer naar dat dorp, alleen maar dat dorp. Oh. Ja, ja, ik overdrijf. Eén keer, één keer maar zijn we samen naar Altona geweest. Eén keer in al die 25 jaar. En anders altijd en altijd maar weer naar dat dorp. En als we om elf uur aan waren, stond hij om half twaalf al in een oude broek op klompen in de tuin te schoffelen. En smiddags meteen naar het land. Je zag hem de hele dag niet meer, de hele week niet. Alleen zondags. Twee man naar de kerk. Een gratis knecht hadden ze aan hem. En ik? Wat kon ik daar altijd doen? Bessen plukken. Ja, dat was nog het beste. Sokken stoppen. Kleren verstellen. Kleren. Vodden waren het. Vodden wat die kerels daar droegen. En wassen en wekken. En met de hele dag door mijn schoonzus te laten commanderen. Als ik eens rustig in de tuin wilde zitten. Je kunt ik niet de stadsaan uithangen. Je moet de vrouw ook werken voor de kast. Daar kunnen je er ook niet bij gaan zitten, ja. hè? Ja, zo praten ze tegen mij. Maar als de vrouwelijk kwam, hè, die mocht wel in de tuin zitten, dan kon zij er zelf wel bij gaan zitten. En dan kon ze wel gewoon netjes spreken. En dit is de vrouw waar mijn broer niet is getrouwd. Uh, voor ja. haar had ik wel verteld. Ja, voor mij had ze al verteld, ja. Ach, dat is maar een Duitse dienstbode Dat is niks. Nee, ik was niks. Ik kon niks. Ik had toch nergens verstand van. Mijn vader was nooit meer dan een arbeider geweest. Zij waren boeren. Arbeiders waren hun te min. Wat waren arbeiders nou? Zij kenden daar alleen arbeiders die arm en schoven waren... ...met de pet in de hand stonden... ...en die niet op of om dorsten te kijken. In de kerk moesten ze achteraan op het balkon zitten. Hartelijkheid. Oma. Ja. Ja, dat heb ik daar maar gezien. Hoe ze de varkens ringeloorden. Nou, ik heb me daar ook wat laten ringeloorden door dat stel. Accepteerd hebben ze me dan nooit. Ach, je Ik overdrijf niet. Als ik aankwam met de trein, wat gebeurde er dan? Ik moest zelf maar zien hoe ik er kwam. Lopen, lopen, lopen. Zes, zeven kilometer. Koffers of geen koffers, het kon ze niks schelen. Een kind bij me of niet, het kon ze niks schelen. Lopen, lopen, sjouwen. Zes, zeven kilometer lang. En elke keer vroeg ik het weer. Geen denken aan. Ja, ze hadden toch een kar en een paard. Ze hadden toch met de fiets kunnen komen. Al was het maar dat ze de koffers kwamen ophalen, maar geen denken aan hoor. Lopen kon ik, sjouwen, sjouwen. Door de zon, elke zomer maar weer. Heel niks zeker. maar oh. oh, ik heb maar de lache ringeloren. En, en toen die vrouwen kwam, toen maakte ik nog een kniks. <laughs> ja, ja, wist ik dan hoe je met zo'n zo hoge dame moest omgaan. Ja. Ik knikste wat door de knieën, maar ik kon wel wel voor mijn kop slaan. <laughs> Ze hadden het te druk. Stil, niks zeggen, je overdrijft. En ik slikte dat alles maar. Ik liet mijn ringen loren door dat stel. Ach, maar wat moet je? Je bent toch getrouwd? Nee. Je stelt je dat toch wel heel anders voor. Nou, en toen kwam volkomen plotseling opeens Frits bij ons aan. We wisten van niets. Op een zondagmiddag was dat. Ik had niet gedacht dat ik hem ooit nog terug zou zien. Kwam ik kwam middag opeens met een paar vrienden. Alle Latijn-Amerikanen. Met de taxi. Ja, een zondagmiddag was het. Alle winkels waren dicht. Maar die hadden alles zelf meegenomen. Oh. Ja, dat ben ik! Fritz! Fritz! Natalia, mijn Natalia. Oh, wat een... <truimert> <Haria, maar> de... <truimert> oh, bist u rondgewoond? Is nee, nee, nee, Hoi, dan, nee, heut abend richten we. Niet daarvoor. Nee, nee, nee, goed. goed. Mijn vader, ja, mijn ja. moedjes meer. Zummerveel! Oh, alles hadden die meegenomen: wijn en bier en rum. Hele dure, hele goede rum. En één had een koffergamevoen bij zich. Oh, en, en dat op zondag. O oh, ja. Nee, nee, nee, nee. Nou, toen heb ik toch te veel rum gaan drinken. Toen ben ik toch echt een beetje dronken geweest. Aangeheimd! <laughs> <tie> lijken, oh, oh, angeheiterd, ja Een beetje opgevrolijkt, ja Aangeheiterd was ik en verliefd op, op alle mannen was ik die avond verliefd Echt hoor, op alle mannen Op dat moment, oh ja En dan dat dansen, oh, oh. Ja. ja, ja, dat dansen, oh Op zondag, dansen mocht al helemaal nooit Ja het was trouwens de eerste keer, geloof ik, dat wij op zondagavond niet voor de tweede maand naar de kerk gingen. <laughs> Daar heb ik nog voor met hem moeten praten. Waarom altijd eens morgens, ens avonds? Waarom altijd zo? We zijn nog vanmorgen geweest. Ja. Stil, ook niet zo hard. Denk een beetje op de boel. Het is de eerste nu, keer dat jij en Fritz elkaar zien? Anderen gaan ook wel eens niet. Oh, nou. Frits nam hem mee onder de arm en praat een poosje met hem. Heel gezellig, heel gemoedelijk. Die twee, na, na een uur, na een uur had hij zoveel rum op. Oh, die had niet eens de keuken op eigen benen gehaald. Laat staan de kerk. Gedanst heeft hij niet. Ja, ik wel, die hele avond. Een gelachen heeft hij wel. Nou ja, dansen kon hij toch ook niet. Ja, de buren hebben daar schande van gesproken. Wekenlang. Nou ja, natuurlijk. Dansen mocht sowieso niet, hè. Uh, nou ja. Hij heeft ook de hele avond gelachen en plezier gehad. En hij lachte ook nog een paar keer daarna, in zijn slaap. Lachte Lacht schudden van de lach. <lacht> ah, zingen kon hij goed. Ja, voor we trouwden heb ik hem dat een paar keer horen doen. Eén keer bij collega's en één keer toen we met een stel Duitse meisjes... die ook in betrekking waren op verjaardag zaten... Maar toen we eenmaal getrouwd waren, nooit meer, was hij verlegen opeens. Ik snap het niet. Maar voor zijn werk was hij goed, voor de boerderij. Maar verder, voor thuis, voor mij, was er niet veel aan. Die vrouw laatst, voor de radio, was het nou een Spaanse of, of was het die Zweedse? Nee, allebei, geloof ik, ja. Hollandse mannen waren erg braaf en erg huiselijk, maar toch wel een beetje te braaf, vonden ze. Nou, ze waren ook allebei met een Hollandse man getrouwd, maar over die hadden ze het niet. Daar waren ze erg gelukkig mee, zeiden ze. Maar Hollandse mannen over het algemeen. Ja, toch wel saaie pieten, dode dieners. En zo is het. oh en mannen van de kerk zijn, denk ik, de ergste. Ach, het huiselijke heeft toch soms wel wat gezelligs. Ja, soms. En het is goedkoop. Nee. Maar niet meer aan het denken. Uh, nou ja, ik overdreef. Maar als ik niet zou overdrijven, dan luisterde hij helemaal niet naar wat ik zei. <laughs> Met cadeautjes net zo... Toen we nog niet getrouwd waren, bracht hij altijd wat voor me mee, ja. Bloemen of bonbons of zo wat, Maar daarna, nooit. Nooit meer. Ach, koop zelf maar wat. Je bent zelf het beste wat je hebben wilt. Hollandse mannen. Geen fantasie, geen kraak of smaak aan. Nee. Wat dat betreft. Maar wat moet je? Je bent niet in betrekking. Je bent getrouwd. Waar kun je nog heen? Hm. Oh. Hm. Zo, ik kom nog heel even naar u kijken. Even zien of het verband goed is blijven zitten. Ja, en ik kom nog even wat fruit voor u klaarmaken. Domo ben ik. Had ik een half uur geleden al moeten doen. Gewoon geen. Nou, dan moet er wel wat aan de hand zijn met jou Anders vergeet je me ook niet Ja hoor, het is prima blijven zitten ja. Zeg Tilly, als je het nou weer doet hm, mm -hmm. Kijk dit, zo Ja hm? zuster, ja Zo, en nu gaat u dus naar Mallorca Naar Mallorca? Wat moet ik daar doen? U gaat toch met vakantie? Nee hoor, nee, nee. Voor vandaag zit de dienst er wel voor me op Morgen, morgen heb ik een vrije dag maar de rest van de week ben ik er weer. Dus die heeft helemaal geen vakantie. Hoe kom ik daar dan aan? Mag ik verzin naar wat? eigenlijk lig ik hier voor mijn gevoel, maar voor Piet Snot. Volgens mijn mening kan ik best weg. Stom van, hè, moet je vergeten. doe de hele dag stomme dingen, wat ik heb. Zal ik het liefst de hele dag in het spoel ook staan genomen? Nou, ja, vader. Dat vind toch best wel weer. Dan zal we eerst zelf ja, weer ik dan merk kijk. het wel aan je, hoor. Ja, logisch. Nou, zeg me eens. Laat jij de jongen nog steeds zo lang op jou wachten of is hij weggelopen? Of is hij toch maar weggelopen? Nou, nou zeg. Oh, je weet wat ik je heb gezegd, hè? Liefde is een kunst. En die moet je niet te laat leren. Nou, treuzel jij of treuzelt hij? Gaat er niks aan. Nee. Nee, dat is zo. Nee. Maar... Maar we zouden toch elke dag proberen een grapje te maken met elkaar? Iets om te lachen. Nou, ze vraagt me niet eens meer wat ik wilde. Best een sinaasappel uit. Ik had liever druiven dit keer. Nou, maar niks zeggen. Dank je, alsjeblieft. Dank je wel, kind. Let ah, u maar niet op me vandaag, mevrouw Het heeft niks met die jongen te maken. Het gaat om thuis. Och, kind. Nou, ik, ik moet nu weg, hoor. Ik kwam eigenlijk alleen even Och. met de hoofdzuster mee. Morgen verder, hè? Doeg. Ja, ja, dag. Morgen verder, ja. Ja, treuzelt jij of treuzelt hij? Nou, hij treuzelt niks. En ik treuzel ook niet. Hij heeft me gewoon laten barsten. Nou, gaat daar niks aan. Ik heb geen zin om erover te praten met niemand. Ze is patiënte. Moeder gaat het ook niet horen. Dat heb ik aan haar. Heb ik ooit wat aan haar gehad. Hij heeft me gewoon laten barsten. En ik met trut, wat doe ik? Niks. Treuzelen. Ik moet hem gewoon keihard in zijn gezicht zeggen wat ik van hem denk. Zakkerwasser. Lamstraal. Ik moet hem opzoeken. Ik moet het me niet laten aanleunen. Ik moet hem gewoon zeggen. Ah, dat doe ik toch niet. Niks doe ik. Niks. Treuzelen, treuren, tranen. Verdrietig zitten zijn. Ah, stom ja. To see her walking down that street. Cantidad cantidad cantidad cantidad in, and she's sweet. Nou, domkop dat ik ben. Ik denk die zit over de jongen in. Heb ik dat toch zelf in mijn leven zo goed gekend? Heb ik dat toch zelf ook allemaal meegemaakt? Ruzie thuis, de ouders uit elkaar. Heb ik dat toch beter kunnen begrijpen? Hoe die zich voelt en al die anderen hier. Ben ik toch zelf ook als meisje in het huis uitgegaan? Heb ik toch zelf ook in een totaal andere stad... tussen, tussen vreemde mensen mijn weg moeten zoeken? Weet ik toch wat een verdriet dat kan zijn? Wat een teleurstelling. Oh, hoe vaak lig ik daar hier niet bij mijzelf over te denken? Elke dag zo wat. Domkop. Oh, grote domkop dat ik ben. Nou, dat zo'n kind dat nu ook meemaakt, dat zie ik niet. Denk ik dat het om een jongen gaat. Gaat het om haar thuis. Geen thuis. Vader in Australië, moeder met een andere man. Een man die haar dan niet bij wil hebben. Kat en hond. En ik heb zo'n kind de hele dag hier rond mijn bed en ze is zo lief voor mij geweest. En ik denk alleen maar aan wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Waar toch niks meer aan te doen is. Ze zijn alle dood. Niks meer aan te doen. Niks meer aan te doen. Oh, nee. Heeft toch allemaal geen zin meer. Om daar nog over na te denken. Ik mag blij zijn als ik zelf de nieuwe aardappels haal. Oh. Ah. Ik kan beter maar een beetje meer om mij heen kijken. In plaats van mezelf steeds maar weer van binnen te bekijken. Mij een beetje meer om Tilly bekommeren. Die heeft zelf ook aandacht en liefde nodig. Maar ik denk meer aan mijn plantjes thuis dan aan zo een. Ah. Ja. Soms hebben jonge mensen toch ook werkelijk niks aan ouderen. Nou. Maar probeer aan wat prettigers te denken. Wat echt prettigs. Dit was het zesde deel van Nathalie... Een hoerspaarsserie van Ger van Rips. Nathalie werd gespeeld door Henny Orrie. Tilly door Gerry Mantel. De man van Nathalie was Jan Borges. En de hoofdzuster werd gespeeld door Elisabeth van Meneer Fonk door Frans Zomers. Erich door Hans Hoekman. En Frits door Olaf Weinands. Nathalie's schoonzuster was VCR Herone En de patiënte Tine Medema. Technische realisatie... Weer Gertenbach en Max Westra. had deugd. Hoe de zo en mijn kleine vrouw.